3 uur. Het NOS-journaal. Trudy Vendrich. GroenLinks-kamerlid Mariko Peters vindt achteraf dat ze in 2005 als diplomaat zakelijker had moeten opereren bij het beoordelen van een subsidieaanvraag. Peters werd vorige week beschuldigd van belangenverstrengeling. Uit e-mails die zijn gepubliceerd in HP De Tijd en De Volkskrant zou blijken dat ze destijds haar huidige partner aan 38.000 euro subsidie heeft geholpen. Peters zegt nu in NAC Handelsblad dat ze integer heeft gehandeld... en dat haar geen belangenverstrengeling kan worden verweten. Maar ze vindt de toon van persoonlijke mails... tussen haar en haar toekomstige partner wel heel informeel. Ook zou ze betrokken zijn bij de ontvoering van de kinderen van haar partner... die inmiddels weer terug zijn bij hun moeder. De partijtop van GroenLinks twijfelt niet aan de integriteit van Peters.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 Premier Cameron waarschuwt reilschoppers dat er harder wordt opgetreden. Vanochtend werden al panzerbusjes van de politie ingezet... en de politie overweegt rubberkogels te gaan gebruiken. Bij de Komoren zijn zeker vijftig mensen omgekomen... na een ongeluk met hun passagierschip. Tientallen opvarenden zijn gered. Het schip had motorproblemen... en kapzeist een paar kilometer voor de kust van het hoofdeiland. Mogelijk was het schip te zwaar beladen. De Komoren liggen tussen Madagaskar en Mozambique. De politie in Twente heeft een man van 71 aangehouden... voor de mishandeling van een jongen van 11. De man zou de jongen in het zwembad van Goor in Overijssel... een tijdje onder water hebben gehouden. De man was baantjes aan het trekken achter een lijn. De jongen en een vriendje speelden in het andere gedeelte, zegt de politie. De jongens waren aan het spelen met een mat... kwamen af en toe net over die lijn heen en daar irriteerde de man zich aan. Die had al een, enkel, uh, een aantal keren iets geroepen naar de jongens... dat ze daarmee moesten ophouden... Ja, en op een gegeven moment wordt de man boos, die zwemt naar de jongen toe. En uh, ja, de jongen die zwemt van de man weg, die wil nog op een, uh, een glijbaan uh, klimmen. Daar trok de man de jongen ervan af en hield hem onder water. Andere zwemmers konden de jongen ontzetten. De man van 71 heeft van het zwembad een toegangsverbod gekregen. De Nederlandse tennister Elise Tamaela is gisteren bij een toernooi in Duitsland in elkaar geslagen. Ze was als toeschouwer aanwezig om een andere Nederlandse aan te moedigen die tegen een Deense speelde. Op de tribune kreeg Tamaela woorden met de vader van de Deense speelster. Die zou racistische opmerkingen over haar hebben gemaakt. Toen ze daar wat van zei kwam hij op haar af en sloeg haar in elkaar. De broer van Tamaela schrijft op Twitter dat zijn zus met een hersenschudding in het ziekenhuis ligt. De Deense speelster en haar vader zouden zijn gevlucht. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen vooral in het zuiden wat zon, in het noorden kans op een bui. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur dan uit 1 van 18 graden op de wadden tot 20 in Limburg. En ook na morgen blijft het wisselvallig. Het is dinsdag en we spelen nog steeds Raad de dag en we hebben de bellen op lijn één. Nee niemand. Dan draai we eerst dit nummer.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 Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met vandaag opnieuw aandacht voor de voor- en nadelen... van een eventuele opsplitsing van België. Ja, u hoort het goed. Het komende half uur aandacht voor de vraag... of Nederland en België goed met elkaar kunnen samenwerken. En daar praten we dit derde halve uur over met vier tafelgasten. De Vlaamse tv-presentator en journalist Chris Michel uit Gent... Professor Matthias Storma als jurist, verbonden aan de universiteiten van Tilburg, Leuven en Antwerpen. Historicus Wim Berkelaar en onze Nederlander Jan Terlouw, D66-politicus en voormalig vicepremier en minister van Economische Zaken. Ja, en hier aan tafel zitten wel een paar fans van de samenvoeging. Konden we het eerste uur horen, in welke vorm dan ook. Maar wat zou u ervan vinden als we samen in een land komen te wonen. met die, nou ja, mag ik het, mag ik het zeggen, die, die, zuider, die malle Zuiderburen waar we vooral goed moppen over kunnen tappen. Dat zijn de eerste grappen die een kind hier op school leert. Belgen moppen. U kunt reageren via onze website www.ditistedag.nu en via Twitter. Gebruikt u dan het hashtag, het he hekje, dit is de dag. Ook de fietspaden zijn zeer leuk in ja. Nederland op de terrein, dat is wel. En de, de, de, de, de, de, banen, de banen zien we zeer goed, echt waar. Uh, ja, het grote verschil vind ik toch wel dat de wegen hier, uh, uh, hoe zeg ik het, netjes? Niet zo netjes, niet zo goed begaanbaar zijn als in Nederland. <laughs> in Nederland ziet het er allemaal heel erg netjes uit en hier heb je nog wel wat gaten en dingetjes. En ja, dat, dat is een heel groot verschil wat mij opvalt. Wij zijn liefhebbers om te fietsen. En hier in Nederland zijn de fietspaden tien keer beter ook bij ons... De wegen zijn echt heel erg slecht, maar ze zijn wel heel erg schoon, dat wel. De wagens kunnen wel leren aan de Nederlanders he, om een klein beetje vriendelijker te zijn tegenover het fietsen. over het fietsen. Ten over het fietsen. De, ik vind hier fietsen is geen enkel probleem, zowel met de wagens. De wagens gaan de fietser gemakkelijk doorlopen tegenover in België, dan gaan ze niet zo gemakkelijk stoppen. Ja, dat was uh, het woord van de camping waar men uh, vooral erg enthousiast is over. De fietspaar op dat gebied zou het wel goed moeten komen. Maar als we een land gaan splitsen en ergens bij gaan doen, dat wordt wel ingewikkeld. Matthias Stormen, kun je een staat nou eigenlijk zomaar opsplitsen? Ben je dan nog wel lid van de EU? Het zijn, zijn twee uh, afzonderlijke vragen in zekere zin natuurlijk. Um, Eerst de eerste vraag. dan? Maar. Ja, ja, kun je, je kan, kan natuurlijk, het natuurlijk splitsen, ja? ja? natuurlijk. Het is zo vaak gebeurd. Uh, je moet maar eens de kaart van Europa bekijken. Uh, uit 1988 en vandaag. En dan zie je onmiddellijk uh, wat er allemaal gesplitst is sindsdien. En ja. als je nog een stukje verder teruggaat, dan zijn er nog voorbeelden. Honderd uh, jaar geleden Noorwegen en Zweden bijvoorbeeld. Finland bestaat ook nog, uh, bestaat nog geen honderd jaar. Uh, en dan in, in heel Oost- en, en Centraal-Europa, Tsjechoslowakije. Dus je kan het natuurlijk doen. Uh, je moet alleen die politieke beslissing nemen en dan moet je daarover onderhandelen met een overgangsperiode. Je gaat dat niet van één dag op de andere omzetten nee. in de praktijk. Maar u had het er net over, we hebben het vooral over de Vlamingen gehad, maar ja. daarnet we bleven een beetje hangen bij de Walen. Hoe, waar ja, moeten de Walen dan heen? Je kan moeilijk van mij verwachten dat ik in hun plaats ga zeggen wat ze moeten doen. U voelt zich, wat dat betreft, echt een Vlaming en geen Belg? Ja, vanzelfsprekend. Um, ik, maar ik, ik zou wel aan de Walen willen gaan uitleggen dat misschien zij... indien Vlaanderen een, een, zeggen, een samenwerkingsverband met Nederland sluit... dat ook Wallonië er misschien belang bij heeft om hetzelfde te doen. Eerder met Nederland? Dan met Frankrijk. Ja, natuurlijk. Of met Frankrijk? Ja, eerder met Nederland dan met Frankrijk, denk ik. Maar goed, dat moeten zij uiteindelijk zelf beslissen. Of daar rationele overwegingen in de een of andere richting overhand halen of emoties. Ja. Daar, ga ik, daar ga ik het niet over hebben. Maar uw tweede vraag is wel ja. uh, heel interessant natuurlijk. Hoe zit dat met de Europese Unie? En we weten natuurlijk dat de Europese Unie natuurlijk niet graag ziet dat uh, landen uh, splitsen. Want dat maakt het allemaal ingewikkeld. En dat is maar toch voor. heeft u zij... daar wel een oplossing voor gevonden. Maar daar heb ik een oplossing voor. En... En, en er is ook een reden voor, de oplossing is het statuut van het Koninkrijk. Op dit ogenblik is het natuurlijk een kreet... zodat de Koninkrijk der Nederlanden uit meerdere landen bestaat daar kan er gerust nog eentje bij komen, namelijk Vlaanderen. Dus we moeten dat Nederlanden weer heel serieus gaan En dat statuut van het Koninkrijk eh, voorziet... dat er maar beperkte gezamenlijke bevoegdheden zijn. Ja. Een gezamenlijk leger, buitenlandse zaken. En kan, in de loop der jaren kan je daar een aantal dingen aan toevoegen. Hey, meneer Te Lauw, ik begin land rood aan te lopen van de lach. Ja, meneer Stormen, je kunt je toch niet voorstellen... Dat de meerderheid van de Vlamingen het goed vindt om gewoon bij Nederland gevoegd te worden, net zoals, zoals de Antilles. Nou, in de niet. Statuut van het Koninkrijk. Nee, het, uh, dat zou toch voor de eigenwaarde van de Vlamingen totaal nee. onaanvaardbaar zijn. E, e, is er een probleem met de Antilles waardoor je minder waard zou moeten gaan voelen? Nee, nee maar in schaal, in schaal. En als je kijkt naar, naar Aruba. En, en, en, en, en Bonaire, dat zijn zulke kleine gebiedjes. Ja, maar je moet uh, natuurlijk dat... je verhoudingen wat ja, gaan bijstellen. Ik vind het heel breed van u gedacht. <laughs> nee. Maar ik zou dat nooit durven suggereren tegen de Vlamingen. Dat ze nee, dat ben manier... ik met, die ben te met de heer helemaal <laughs> eens. Dat ben ik met de heer Terlouw eens. Kijk, het probleem is, uh, voor Wallonië is eigenlijk onoplosbaar... Vlaanderen is economisch een wingewest. Dus uh, Vlaanderen heeft iets te bieden als het bij ons komt. Heeft dus ook iets te eisen. Dus die, dat koninkrijk de Nederlanden ben ik met de heer uh, Telauw wel eens... daar zal Vlaanderen nooit zomaar bij aansluiten. Dat zal ook iets te eisen hebben. Maar ja, Wallonië is natuurlijk een groot probleem. Dat is een land met een kolossale schuld, met een verouderde industrie... met uh, uh, corruptie rond Charleroi en al, al dat soort gebieden meer. Kortom wat je met Wallonië moet. Wie zit er nou op Wallonië te wachten? Nederland niet, maar ik zou mij sterk maken. Frankrijk ook niet. Hmm. Hoog vanwege de taal. Maar en als we, het, als we het dan weer even terugbrengen naar de, Vlaan, uh, de Vlamingen... Chris Michel, als uh, dat lid zijn van het uh, Koninkrijk der Nederlanden... als dat in het verschiet ligt, zou dan een Vlaming zeggen... nou, dat, uh, dat wil ik wel, daar nee. ga ik voor. Nee, de meeste Vlamingen zijn daar geen voorstander nee. van. Voor. Dat zou te Brusk zijn. Zoals uh, Jan Terlouw straks al zei, uh, het moet heel langzaam aangaan... De, door samenwerking elkaar beter leren kennen. En dan kun je, uh, je, je trouwt niet ook uh, als je elkaar voor het eerst ziet. Je trouwt niet de eerste dag. Je moet eerst elkaar leren kennen, zien of het goed gaat. En pas dan ga je zeggen, nu gaan we verder. Maar uh, zit er in Nederland wel voldoende waar ze zich wat mensen zouden kunnen hebben. Alleen hebben zij ook de Friese meren... tot hun beschikking over, om over te gaan zeilen, bijvoorbeeld. Nee, Zijn dat niet. emoties die spelen? Nee, toch niet. Ik wil ons Nederlanders... en dan heb ik het even over de twee presentatoren en de heer Lauw. Ik denk dat Vlaanderen ons moet gaan beschaven. Kijk, het is misschien gek op dus gaan beschaven. <laughs> Nederlanders aan de kost van de Sol. Nederlanders in Antwerpen. Het is zo langzamerhand een berucht verhaal. Nederlanders hebben een, oh ja. hebben een grote smoel. Misschien ben ik er zelf geen uitzondering op. Dus laat ik ook niet alleen over anderen spreken. En dat zou toch toch wel eens een punt zijn. Dat is wel volgens mij wat bij de gemiddelde Vlaming kan leveren. Dat ze denken, die Nederlands leuk toch dat ze over de grens zijn. Ik weet niet of, of Vlamingen nou zo happig zijn om... In een verband te leven met Nederlanders die toch een indruk maken als wij bestormen die stenen. Nee, maar maar dit, we... dit blijft voor ja. mij het, een, een groot vraagteken. Want als ik, ik, ik hoorde de Vlamingen aan tafel zeggen. Nou, de Nederlanders die spreken veel beter. En meneer Terlouw zegt al oh, van nee, die Vlamingen die weten pas wat poëzie is. En, en, en, en Wim nu zegt. Nou, jij de scheidenheid. Die, hè, die, die, die Vlamingen moeten ons gaan beschaven. Is dit een soort. Hard to get spelen, of wat zit hierachter? Nee, dit is, dit is voor mij een, een, een forse punt van zelfkritiek op Nederland. Dat natuurlijk, er is heel veel te zeggen over Nederland-Vlaanderen... en zeker in federatief verband. Maar ik zie dat culturele verschil van de wat in, de meer in... ik generaliseer, ik weet het, de meer ingetogen Vlaming tegenover... En dat, dat is ook in Nederland speelt het probleem al. Kijk nou naar de provincie Limburg. Waar de Geert Wilders opstand heel succesvol is geworden. Dat is ook een opstand tegen die brutale Hollanders. Dus we hebben een Hollands probleem. Dus je zegt dat we ook binnen Nederland al een probleem ja, hebben. Ja zeker. En dat zie je in de, de oostelijke provincies. Kijken heel anders naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En dat zal in Vlaanderen zijn. Is dat in Vlaanderen niet ook zo? Ja. Ik wil sowieso graag aan onze Vlaamse gasten vragen ja, of hun positieve verhaal ja. hier, wat ik heel leuk vind, of dat breed gedragen wordt in Vlaanderen. Chris-Michel? Nee, ik denk het niet. Okay. Ik denk nog niet heel breed. Uh... Het is wel zo dat steeds meer Vlamingen vinden dat België niet zo verder kan. En dat 60% vindt bij een recente enquête dat de MVA die nu het been stijf houdt. En die de, het land eigenlijk zegt van wij willen grote veranderingen of wij willen niet. Mm -hmm. Dat 60% van de Vlamingen dat steunt, zelfs meer dan 60%. Dus de meeste Vlamingen willen van dit België af. Van dit soort België, zoals het nu is, bedoel ik. Maar ze hebben maar wel wat maar een, dan een minderheid zegt, we willen uh, samensmelten met, met Nederland... maar je moet, uh, een meerderheid zegt wel... We, uh, ook zeker driekwart kwart of, of, of een groot deel van de Vlamingen zegt... wij willen meer gaan samenwerken met Nederland. En op die manier kun je het laten groeien, de liefde laten groeien. Dat denk ik dat wel oh, ja. mogelijk is. Maar ja. nu gaan bruskeren kan niet. Dat zal geen enkele Vlaming aanvaarden. Als je nou kijkt naar het geheel... wat zou, wat zou nou een toekomstbeeld kunnen zijn? Ik zou me kunnen voorstellen dat Brussel het Washington is van Europa. Ja. Dat heeft daar een mm -hmm. tijd heel goed gewerkt. Niet als een staat, maar als een heel speciale positie. Nou, dat mm -hmm. is Brussel al bijna. Dat ja, maar Vlaanderen... Misschien moeten we dat nog even ja. wat verder uitleggen, ja. hè? het Washington van Europa. Nou, kijk, de, de Verenigde Staten van Europa... die hebben een hele tijd zoveel staten... en iedere staat, ieder, in de senaat iedereen twee zetels enzovoort. Washington had dat niet. Dat was de speciale positie. De hoofdstad van de federale... Ja. Verenigde Staten. Zo'n positie heeft Brussel al bijna, zou je kunnen zeggen. Dan zou je van het tweetalige probleem daaraf zijn. Ja, ja dan zou je op die manier in die, die speciale positie kunnen geven om het probleem op te lossen. Dan mm. kun je het later nog eens veranderen. Vlaanderen en Nederland in een federatief verband heel nauw samenwerken, heel veel dingen samen doen. En dan zit je met Wallonië. Als Wallonië, als Frankrijk zou zeggen: oké, okay, het is een moeilijk, duur voorlopig gewest. Maar we zullen het doen, want het is Franstalig. Dan zou je op die manier toch een toekomstbeeld hebben waar ik, wat ik mooi zou vinden. Er is een ja. recente enquête in Frankrijk uh, waarbij 60%, 60 procent van de, van de Fransen het zagen zitten dat Wallonië bij Frankrijk kwam. Ja, dus dus uh, dat daar... groeit ook wel. Maar mee. Nog, nog even: zijn er ook mensen die dit nu horen en die zeggen: Oh, als ik in die studio zat, dan zou ik me toch losgaan? Want dit is echt voor hun vloeken in de kerk, zullen we maar zeggen. Ja, zo'n schrijver als Tom Lenoir. Of, of zulke ja, mensen. Die zullen hier natuurlijk uh, met. met uh, Bart Peters? Ja, of Bart Peters met geweld. Ja, ook wat onzin, cool dat is een onzin. Onzinnig. Ja, ja. Maar die onderschatten voor mijn gevoel wel. En dat merk je ook wel het fragment van Bart Peters. Die onderschatten wel. Een gevoel wat bij de Vlamingen. Die, ik denk dat bij Vlamingen. mensen als Bart Peters ook agressie oproepen. omdat er toch altijd is van ja, die Vlaamse boertjes. Daar zit ja. natuurlijk bij, die, ja. bij, bij dat soort culturele elite altijd nog. Ja. een gevoel ja, ja, die Vlaamse boertjes. En, ja. en dat kan. Ik kan mij van. Van, van uit Vlaanderen heel goed voorstellen dat dat ergens oproept. En daar is Bart de Wever, overigens een heel intellectueel man. Zijn broer is ook historisch, zijn twee historici, Bruno en Bart de Wever. Hm. Dat zijn mensen van, ja, dat is echt een man van gehalte, maar die vertolkt die onvrede natuurlijk. Ja, we gaan weer uh, sowieso terug naar de historie, Wim Berkelaar. Kijk eens. Willem Bedankt, dat is de naam van een comité... dat strijdt voor een standbeeld van koning Willem I in Gent. En als we ergens de successen van het Verenigd Koninkrijk... de Nederland kunnen optekenen, is dat in deze meest... ja, orangistische stad van het zuiden. En dus is verslaggever René Arendsen in Gent. En dan lopen we een enorme zaal in... En dit is nog niet eens de aula van de Gentse Universiteit. Want we zijn in de universiteit met professor Efrart en meneer de Mulder. Twee leden van het comité Willem Bedankt. Het klinkt al bijna ongelooflijk, professor Efrart, Willem Bedankt, een comité opgericht door Belgen. Nee, ik wens geen Belgen genoemd te worden. Hè. Ik ben een Vlaming en ik ben dus een Zuid-Nederlander. Huh? Waarom wilt u ons meebrengen naar deze plek als wij Willem willen herdenken in Gent? De universiteit die hij hier gesticht heeft, die hij ons geschonken heeft... dat is een van de belangrijkste aandenkens die we aan die vorst hier nog hebben. Want de Universiteit van Gent is gesticht door koning Willem I... Uh, inderdaad, tijdens zijn uh, regeerperiode heeft hij de universiteit laten oprichten. Er was vroeger al wel een embryo van de universiteit op een andere plaats waar we straks zullen naartoe gaan. Maar dit was een van de drie universiteiten die hij dus op het Belgisch grondgebied heeft uh, laten oprichten. Uh, naar analogie met de drie universiteiten die dus in Nederland uh, reeds bestonden. Hè. Want dat was belangrijk. Drie universiteiten in Noord-Nederland en drie universiteiten in Zuid-Nederland. Daar heeft Wilhelm één voor gezorgd. Ja, dus Willem I heeft dat op een zeer evenwichtige manier gedaan. Maar men heeft hem eigenlijk niet begrepen of niet willen begrijpen. Ergens. Ook uw collega historici niet, want heel veel historici hebben in het verleden gezegd... dat Willem I het noorden bevoordeelde boven het zuiden. Ja, maar historisch is dat niet juist. Er was hier een verschrikkelijk analfabetisme. Dus die ongeletterdheid bij de gewone bevolking... heeft een gans netwerk opgericht van lagere scholen... die in 1830 weer zijn afgeschaft. Laten we nog eens even dit belangrijkste gebouw... van de Universiteit van Gent doorlopen. Professor Effraat, wat meteen opvalt is dat het onnederlands groot is. Dit soort enorme gebouwen, zo hoog met veel glas. Het lijkt bijna een basiliek. Zou ik zeggen, vind je alleen maar een Oostenrijk in Wenen of in Rome? Ja, dat is hier ontworpen geweest onder Willem I. Nogal pompeus. Ja, maar ja, men moet het een beetje zo zien in de geest en in het kader van die tijd. Aan de voorkant van het gebouw zou je het niet eens zeggen. Het heeft een hele mooie als een soort Griekse tempel. En wat voor tekst staat er trouwens boven? Een Latijnse tekst. Ja, dat is dus het enige opschrift, zou je kunnen zeggen, in Gent. Dat dan Willem I. Ernert. Hij werd doodgezwegen in het Belgische kader, laten we zeggen. <truimert> Wat bent u nou op zoek, professor Eivraat? Ja, er bevindt zich hier in het vroegere rectoraat van de universiteit bevindt zich een, een bronzen borstbeeld van Willem I. Maar dat staat hier eigenlijk zo'n beetje ver, ver, verborgen in een salon dat nu niet meer gebruikt wordt. U weet niet eens precies waar dat is. Nou, hier in ieder geval niet. Misschien de volgende deur. Uh, kunnen we kunnen even kijken. In dit salon moet zich dit bevinden op de schuil. Maar dit is blijkbaar hermetisch gesloten. Willem I, achter slot en grendel. Ja, zo, zo zal, wel zal het, het de België graag zien. Ja, ja, spijtig genoeg. We hebben de universiteit verlaten, we staan weer op straat. En meneer de Mulder, waarom staan we nu op deze plek? Waarom is deze plek belangrijk in de geschiedenis van Willem I en Gent? We staan hier op een brug over de leien. En we kijken uit over de Korenlei en die Graslei. Dat was de locatie van de middeleeuwse haven van Gent... Dat is natuurlijk de link met de huidige haven van Gent die tot het ontwikkeling kunnen komen is dankzij het graven van het kanaal Genteneuzen onder het bewind van Willem I. Dus Willem I was niet alleen belangrijk, professor Effraert, voor het onderwijs in, in Gent, in België, maar dus ook voor de economie. Zeker dus ook voor de, de industrie, voor de tewerkstelling heeft hij enorm veel gedaan. En iets uh, ja, waar we hem pieteitsvol willen voor herdenken. Toch, u wil proberen daar handtekeningen voor te verzamelen. 2200 handtekeningen heeft u nodig voor een burgerinitiatief in de gemeenteraad van Gent. Lukt dat een beetje? Krijgt u de Gentenaren enthousiast voor dat standbeeld van Koning Willem I? Ja, natuurlijk. De meeste mensen zijn verkeerd opgeleid geweest. Hè? Uh, wij trachten dus ook een beetje met die actie de mensen bewuster te maken. Iets van hun echte geschiedenis bij te leren. Laten we het dus vragen aan de eerste, de beste voorbijganger. Goedemiddag. Mag ik u even iets vragen voor de Nederlandse radio? Ah, kom even met elkaar uh, gezellig mag erbij. We wil u iets vragen, hè? ja. Zou u willen tekenen voor een standbeeld van koning Willem I in Gent? Daar heb ik op zich geen bezwaar tegen. Het ja. is niet vol enthousiasme. <laughs> maar. <laughs> en welk zijn de beweegreden dat hij hier een plaatsje moet hebben in onze mooie stad? Oh, dat kan professor Efraert heel goed vertellen. Ja, ben Vertel het altijd in één zin. Wel, kijk, vooral op drie gebieden. Hè? Op het gebied van onderwijs, onze universiteit heeft hij gesticht... De industrialisering, de textielindustrie heeft hij hier gecreëerd in Gent. En dan de havenpolitiek, het kanaal wat er neus is. heeft van Gent een zeehaven gemaakt. Dat zijn onvergetelijke veranderingen. En in het kader van, van een idee van de Groot-Nederlanden, waarbij dat België en Nederland eigenlijk ook historisch samenpassen, vind ik het een uh, zeer goed idee. Je ja. ja. bent wel voorstander van uh, ja, Groot-Nederland? Ja, absoluut. Eigenlijk wel. Ja. Ja, twee handtekeningen? Met onze nodige natuurlijk. Twee handtekeningen heeft u er al weer bij. Nee. Dank u wel. Succes. jullie zijn bedankt. En we sluiten onze rondleiding, onze Willem 1 rondleiding in Gent af. Op gepaste wijze wellicht in het café. Tenminste, hoort het wel in België, vind ik alleen. Professor Efferhardt, u heeft volop gesproken over de Nederlandse vorst. Maar een Nederlands biertje, dat, dat doet u toch niet, hè? Wel, uh, ik denk dat ons gewest wel gekend is voor zijn streekbieren. En uh, dat mag ook wel eens gezegd worden. Zullen we nu alvast toosten op Koning Willem I? In de gezamenlijke oud vorst? Ik hoop dat ik het nog mag beleven... Want ik ben van 1923, dat betekent dat ik 87 jaar ben. Maar misschien haal ik nog 2015 dat ik het nog kan gerealiseerd zien. Het standbeeld in Gent in 2020. Ja, dat, dat gaan we zeker op klinken, dat we dan nog mogen meemaken. Op koning Willem I. Oops. Ja, op koning Willem I. Een standbeeld, we hadden het er al even over. Een standbeeld in Gent, dat vond Matthias Stormer wel een goed idee. Ook hier aan tafel. Um, zullen we dan ook maar meteen uh, zo'n standbeeld in Brussel neerzetten? Dat zal iets moeilijker liggen, denk ik, politiek. Ja? Hoewel, het is, um, <lacht> ik weet niet of het nu nog zou kunnen, maar als je in de geschiedenis teruggaat... Um, het is exact 100 jaar geleden, uh, dit jaar in december... dat de leidende wijsgeer Bolland uh, in het stadhuis in Brussel... toen kon dat nog een, uh, ja, een strijdreden is komen houden tegen het Frans. En waarbij hij zei dat, uh het Nederlands de taal van de waarheid was... en dat Frans een oh, schitterende ou, ou. taal was... Uh, om te spreken met maîtresses en andere onzedelijkheden... maar totaal ongeschikt voor de wetenschap. <lacht> dus toen kon dat nog. Ik weet niet of men dat vandaag in Brussel nog zou kunnen zeggen. <lacht> Ik moet erbij zeggen, Matthias, dat, uh, dat Bolland... nog niet, laten we zeggen, van onze kant... de meest aanbevelingswijze is. Ja, maar, is, maar dat he? heeft met zijn leerlingen uh, te maken. Niet met vertel eens wat meer een over een op... ja, heeft heel kort, Hij heeft in 1922 een antisemitische reden tekenen destijds gehouden. Dus Bolland ja. is een tamelijk omstreden figuur. Die, uh, maar nou ons hoe, onbekend, hoor, wees gerust. Nee, gelukkig, dat, nee, dat is waar. Maar, is kan, ook, maar die, die zou nu ook zeer omstreden zijn. Um, in in zo, Nederland zo en veel, België hè. liggen twee provincies... Hè, met, de, met dezelfde naam, Limburg en uh, Brabant. Um, nou, hoe die beide provincies Limburg zijn ontstaan... Dat, dat hebben we gehoord in de reportages. Maar voelen de Nederlandse en de Belgische Brabanden... zich nou net zo verbonden met elkaar... als die beide Limburgen... Nee, dat is duidelijk minder. Dat, uh, is natuurlijk, u moet ook eens kijken naar die Prabande. Hoeveel steden liggen daar en wat is de betekenis van die steden? Die verhoudingen zijn totaal anders uh, dan in Limburg. Het gaat ook over een pak meer inwoners. Dus het is logischer dat dat gebied minder. Uh coherent is. Uh, je zal eerder uh, een nauwe verbondenheid zien tussen Zeeuws-Vlaanderen en, en de streek rond Gent bijvoorbeeld. Daar ligt dat al een stukje dichter. Maar waarom daar dan wel? Wat, wat Ik bedoel, is, is nou bij die twee Brabanden, is dan Antwerpen het probleem? Dat heeft heel veel invloed. Oh, een, een probleem? Je hebt daar gewoon grote probleem. steden. Probleem? Nee, dat ja, is ja, daar geen probleem. Je hebt Antwerpen, je hebt uh, Breda, Zertogenbos, Tilburg. Uh, uh, ja, er zijn gewoon me meer steden die elk hun eigen karakter hebben. Ja. Uh, het is een stuk groter ook. Ja, ja. Um, Wim Berkelaar, als, ik, ik had van tevoren het idee... dat jij een beetje cynisch was vanuit de geschiedenis over dat samengaan. Nou, cynisch ben ik nooit. Sceptisch was ik. Oh, sceptisch, ja. oh, cynisch ja, ben ja, je nooit. Dat nee, mag ik nee, nooit meer zeggen. Nee, dat mag je wel zeggen. Maar ben je nu een beetje overtuigd? Nee, kijk, ik, ik, ik ben nog steeds. ik vind het te verleidelijk. Maar ik vind wel, Nederland past zeer veel zelfkritiek... Uh, en, laten we zeggen, terughoudendheid als het gaat in de omgang van Vlaanderen. Vlaanderen zou zelfbewustzijn moeten hebben. Dat zegt die, die de heer Terlouw net al. En die mag dat ook hebben. Um, maar goed, wat, wat uh, de beide Vlamingen al zeiden... ja, dit kan je niet bruskeren, dat kan je niet forceren, dat zei uh, Chris al. En je kunt wel toe naar een federatief verband en zeker meer samenwerking. We hebben tijdschriften als ons erfdeel, we hebben de Gouden Uil... die krijgt Arno Grumberg. de, de Vlamingen krijgen uh, een literaire prijs in Nederland. Dus er is heel veel, veel, veel, samenwerking te zeggen. Maar een fusie, als ik Vlaanderen was, nooit zomaar aan begin. Mijn... Wim. Wij eh, hebben nog allemaal mensen gehad die daar ook over hebben doorgesproken. Dat was eh, op de achtergrond, bij, eh, op Twitter bijvoorbeeld... waarin wij al een aantal reacties kregen over hoe we zouden moeten gaan heten. En eh, dan hadden we eh, Vlaanderen of Neanderen. Dat kwam eh, Frans Oerfla. Mee aanzetten. Nou ja, goed. De man is in ieder geval goed in het bedenken van namen. Maar we hebben ook nog wat mailtjes gekregen. Uh, Frank mailt samenvoegen: natuurlijk niet. Samenwerking is beter. Dat ook met de EU moeten gebeuren. Een economische samenwerking. Het gaat nu goed in Nederland en in Vlaanderen. Dus intensifieer de contacten. En als het allemaal functioneert en er is behoefte aan, dan kun je later bezien of een verregaande samenvoeging zinnig en gewenst is. Dat hoort ook wel een beetje aan tafel. Het moet niet al te brusk. Sommige mensen zeggen weer dat het helemaal nooit wat gaat worden. Het verschil tussen Nederland en Vlaanderen is te groot... om deze twee landen te fuseren. Vlaanderen verschilt op bijna elk punt met Nederland. Cultuur is totaal anders, maar ook bijvoorbeeld het onderwijssysteem... sociale zaken enzovoort. Maar als ik hier aan tafel heb gehoord, is er ook wel hier en daar... wat jaloezie over hoe de zaken bij de buren zijn geregeld. Dat maar Jan heel erg aan het nee knikken. Ik vind dat de cultuurverschillen helemaal niet zo groot zijn. Als je binnen Nederland kijkt, tussen ja. Friesland en Limburg, is dat minstens zo groot. Uh -huh. Ik zou eigenlijk één onderwerp maar nog wel Heel nog kort, Even want eventjes. wij moeten naar heel onze dichter toe gaan. Hoe komt wel. het, meneer Berkelaar, dat de Nederlandse politici zich er zo weinig voor interesseren? Is dat historisch bepaald? Ja, uh, nou... Dat vraagt de politicus aan de historicus. Ja, nee, dat is een goede kort, vraag. Kort Wim. Ja, dat, dat is nee, verre ik, ja, ik, nou ik heb nog een kleinzoon van Van Spijk, van Spijk Junior... En hij reageert met de Belgenzamer dan liever de lucht in. Nou, laten we maar eens even kijken of de dichter iets meer woorden heeft. Voor, voor Willem Heen. De haan doet nog een snurkje en de leeuw kijkt door hem heen. In feite was de wil te trouwen nooit bijzonder groot. De nachten zijn nu echt nog minder spannend dan voorheen. Ze wachten op de scheiding door de politiek of door de dood. Wij wachten hier de breuk, maar rustig af gefascineerd. Ze vinden ons in Vlaanderen een beetje arrogant. Maar wij zijn van de Vlamingen alleen maar gecharmeerd. Hoe schoon, die taal, een damkap. Ach, wat zijn ze toch plezant. Het groot koninkrijk der Nederlanden komt er bijna aan. Het is heel jammer voor Clouseau. Het is met België gedaan. We vormen immers haast al samen één economie... sinds onze Nederlandse Josje het mooist is van K3. <lacht> Ja, dit gedicht van Purien van Halen is straks na te lezen op dit ditisdedag.nu. En op deze website kunt u ook de andere informatie over deze uitzending teruglezen. Ja, deze uitzending zit erop. We bedanken onze gasten, de Vlaamse tv-presentator en journalist Chris Michel uit Gent. Uh, professor. Professor Matthias Stormen, verbonden aan de Universiteiten van Tilburg, een Nederlandse, Leuven en Antwerpen. Onze historicus Wim Berkelaar. En natuurlijk Jan Terlouw, schrijver en oud-politicus. Ja, morgen om twee uur onze derde en laatste uitzending over Nederland en België. Dan zitten we um, op de grens tussen beide landen. Tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Um, voor vandaag zit Dit is de Dag erop. Ik verwijs nog even naar de website Dit is de Dag.nu voor als u iets wilt teruglezen of luisteren. Nu eerst even Ger Jochems. Wat zit er in Villa VPRO. Hallo Margje. Tesla Blok en ik praten met Dennis Wiersma. Hij is sinds 1 mei voorzitter van de Jongerenbond van de FNV. FNV Jong geheten. Het wordt tijd dat we jongeren leren voordringen, zei hij eens. Zo staat hij dus in zijn functie. Dat straks, nu is het nieuws met Trudy Vendrich. Radio 1, het NOS-journaal.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 En de Nederlandse tennister Elise Tamaela is gisteren bij een toernooi in Duitsland in elkaar geslagen. Ze volgde op de tribune een andere Nederlandse die tegen een Deense speelde. De vader van de Deense speelster zou racistische opmerkingen hebben gemaakt. Toen Tamaela daar wat van zei, sloeg hij haar in elkaar. De Deense speelster en haar vader zouden zijn gevlucht. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Aan ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A10-ring west-richting Zaanstad... tussen afrit IJmuiden en knooppunt Koenplein, twee kilometer. Dit is radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat bieden wij u op deze zender, radio 1 tot half 5. Wij praten, u hoorde het al, met de leider van de FNV Jongeren, Dennis Wiersma. En na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje. Deze week met de parlementaire verslaggevers van de Telegraaf en de Groene Amsterdammer. En met VVD Tweede Kamerlid Hand en Broeke. En we gaan het hebben over dat in opspraak geraakte GroenLinks Kamerlid Mariko Peters. Over een premier die beter kan dansen dan rekenen. En over de donkere wolken boven de naderende Prinsjesdag. Reageer op alles wat u bij ons hoort via onze site Villa WPRO. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Donald Rumfeld, zegt u dat nog iets? Hij was minister van Defensie van Amerika onder president Bush junior. En hij mag vervolgd worden omdat hij toestemming zou hebben gegeven... voor het martelen van twee werknemers van een veiligheidsbedrijf in Irak. En de rechter in Amerika heeft dat bepaald. Geert-Jan Knoops, u bent strafpleiter en hoogleraar internationaal recht. U was adviseur van het team dat Hussein, eh, Saddam Hussein bijstond. U was betrokken bij onder meer het Joegoslavië en het Sierra Leone-tribunaal. En u volgt deze zaak rond Rumsveld eh, nauwgezet. Wat is daar precies gebeurd in Irak? We zijn in een, uh, in een kamp, Camp Cropper, uh, dat was vlakbij het internationale vliegveld van Baghdad... ...is een detentiecentrum geweest waar uh, ook uh, Amerikanen zijn opgepakt door zeg maar, landgenoten van uh, de militaire tak. En die zijn daar uh, gemarteld, uh, zowel fysiek als psychologisch, uh, gedurende langere tijd. En dat waren mensen die verdacht werden dat zij uh, zeg maar, hulden met de vijand. En zijn daarvoor zonder vorm van proces vastgehouden. Uh, is ook nooit vastgesteld dat die aard of die, die, die betichting uh, klopte. En die hebben uiteindelijk uh, later uh, Rumsfeld aansprakelijk gesteld voor uh, de marteling. Omdat Rumsfeld persoonlijk opdracht had gegeven tot die zeg maar, uh, verhoormethode, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. En er zijn nu twee Amerikaanse rechters uh, die binnen twee weken tijd tot hetzelfde oordeel zijn gekomen. Namelijk dat. Uh, uh, Rumsfeld inderdaad civielrechtelijk vervolgd kan worden en zich niet kan beroepen op immuniteit. Nou, dat hebben ze al die tijd geprobeerd natuurlijk, hè, om het daarop ja. te gooien. En zeker ook nog dat het in tijden van oorlog was en dan spelen Klopt. er wel altijd andere wetten en zo. Ja, ja het, het, uh, het ministerie van Justitie heeft uh, als verweer in die procedures namens Rumsfeld onder andere steeds beargumenteerd dat... Uh, het ging om een uh, oorlogssituatie en dat dan het congres... en de president uh, de ultieme bevoegdheid heeft om te oordelen... en niet een rechtbank. Mm -hmm. en, en verder dat Rumsfeld dat in zijn hoedanigheid had gedaan van minister... en uh, dus derhalve immuun was, uh, niet, niet aansprakelijk gehouden kon worden. Maar al die argumenten zijn dus niet nu van tafel geveegd. Uh, het meest interessante is de uitspraak van uh, afgelopen maandag... Van uh, de Hoge Roepkamer van uh, het, het Federale Hof in Chicago, mm -hmm. die ook heel duidelijk heeft vastgesteld dat uh, het wel heel navrant was dat, dat eigenlijk klokkleiders binnen de Amerikaanse uh, gemeenschap, die het Amerikaanse leger juist wilden helpen, dat die dus zelf gedetineerd zijn geworden en voorwerp zijn geworden van marteling. En hoe kwamen zij nou bij de gedachte, uh, de daders en Rumsfeld zelf als uh, gever van de toestemming, dat dat onder een of ander soort oorlogsrecht zou kunnen vallen? Zoiets valt er wel of niet onder, daar kun je toch nauwelijks een discussie over hebben, zou je zeggen? Ja, het is, het is eigenlijk een non-discussie omdat het martelingsverbod internationaal strafrechtelijk geldt, ongeacht de status van een conflict. Of het nou vredestijd of oorlogstijd is, uh, dat, dat doet, doet niet ter zake. Volgens het gaat om het schenden recht... van grondrechten hè? en dat blijft altijd, ja. altijd staan. Als dat zo helder is, dan is het toch ook gek dat het zo lang geduurd heeft? Ja, maar dat is nou typisch ook het Amerikaanse rechtssysteem waar uh, dus heel veel blokkades ook kunnen worden opgewerpen als je nagaat dat uh, die twee... Uh Zeg maar, eisende partijen al vanaf 2005 bezig zijn om tot deze uitspraak te komen, hmm. dan kunt u nagaan ja, hoeveel blokkades de Amerikaanse overheid steeds juridisch heeft opgeworpen voordat het zover kwam. En het ja. einde is, is nog niet in zicht. Want dan. Rumsfeld kan uh, nu naar het Amerikaanse rechtshof stappen in Washington om de beslissing weer aan te vechten van die hoge beroepkamer uit hmm. Chicago. Wanneer houdt dat nou een keer op? Ja, ik, ik vrees dat met dit soort fundamentele discussies uh, de, het, het, ja, het hoogste rechtsorgaan in Amerika, het Amerikaanse Hoge rechtshof zal moeten oordelen. Dat mm -hmm. is eerder ook gebeurd in de zogenaamde Bivens case in 1971. Dat is een zaak die ook gebruikt is als grondslag voor de claim mm -hmm. van deze... Uh, mensen, omdat in die zaak het hoogrechtshof in Washington in 1971 bepaalde dat ook als er geen wettelijke basis is, dan nog kan een Amerikaans burger claimen uh, als zijn rechten door de federale overheid zijn geschonden. Dus je ziet ook hier dat het Amerikaanse hoogrechtshof waarschijnlijk ook hier het laatste en waarschijnlijk verlossende woord zal moeten gaan vellen. Maar dan zijn we alleen maar nog zover dat er toestemming is om hem te vervolgen. Dan is hij nog niet ver veroordeeld natuurlijk. Klopt. Dan krijgen we dat circus nog. Ja, dan komt de Vervolgens, als dat tot in hoogste instantie overeind blijft, het oordeel. dan moet de schade worden bepaald. Dan moet de schadevergoeding dus zeg maar, worden toegekend. En dan heb je het niet eens over de strafrechtelijke vervolging. Nee, want dit is civiel. Hm. Dit is voor dit moment civiel, ja. omdat de Amerikaanse overheid zelf uh, zeer uh, terughoudend is. Uh, om uh, überhaupt haar, haar eigen voormalige staatslieden uh, zeg maar, te vervolgen. Ja. ja, en waarom zouden ze er eigenlijk terughoudend over zijn? Dat dan straks niet niemand meer zo'n functie zou willen bekleden. Ja, dat niet alleen. Maar uh, dan valt ook nog wel te zeggen over de huidige president Obama, die natuurlijk ook, uh, zeg maar, met, met zijn huidige beleid in Afghanistan heel veel kritiek over zich heeft gekregen. Het aantal.. Aanvallen met onbemande, onbemande uh, raketten ja. is nog nooit zo groot geweest. Ja. Dus uh, het uitschakelen van, van mensen in Afghanistan, zonder dat men echt weet of het wel vermeende terroristen zijn, uh, dat, dat is een, een uh, beleid dat onder Obama uh, nog in hevige mate is voortgezet dan, bij, dan door Bush. Ja. Dus daar is ook, kijk, Obama is daar zelf natuurlijk ook uh, bang voor dat als hij de deur openzet voor vervolging van Bush en Rumsfeld en Cheney's dat ook deze regering uh, klappen kan krijgen. Ja. Maar dan ben je ook eigenlijk als, als, als leider van een land... wat oorlog voert aan handen en voeten gebonden. Wat ook zo zou moeten zijn natuurlijk. Maar goed, dat is dan dus zo. Ja. <laughs> dan denken zij, wij kunnen geen kant meer op. Ja, en daarnaast is natuurlijk... Kijk, Obama heeft nu vele andere problemen aan zijn hoofd. En kijk, een vervolging van dit soort... Personen, dat leert ook deze zaak, is een, een zeer uh, tijdrovende en ook kostenverslindende operatie. Die vervolging, ik bedoel, dat zal jaren gaan duren en dat zal de Amerikaanse schatkist handenvol geld gaan kosten. Ja. En, en uh, geloof maar één ding, kijk Bush, uh, Rumsfeld en Cheney zullen natuurlijk de beste advocaten inhuren die er zijn in Amerika. En die, die zullen gewoon zich met hand en tand verzetten. Dus dat wordt een, een, een, een battle voor een Amerikaanse jury. Ja met waarschijnlijk alleen maar verliezers. Hmm. Maar het is wel een belangrijke en principiële zaak. Wij gaan dat volgen. Geert-Jan Knoops, dank u wel. mijn Strafpleiter, Dag. hoogleraar internationaal recht. En we hadden het over de mogelijke vervolging van Donald Rumsfeld... voormalig minister van Defensie van Amerika. en de Tantrums uit Los Angeles met Money Grabber. Dennis Wiersma, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Voorzitter van de Jongerenbond van de FNV en die heet om de lading helemaal mooi te dekken FNV Jong. Een goede naam. Um, je bent socioloog, hè? je bent afgestudeerd in sociologie en doet ja. nu nog een studie. Ja, dat bestuurskunde. Bestuurskunde in Utrecht. In Utrecht, ja. ja. Bezig uh, met de scriptie en... Waar Hopelijk? gaat hij over? Nou, hij gaat over samenwerking tussen gemeenten en of dat een goede manier is om geld mee te besparen. Kijk, daar, daar kan het kabinet misschien nog wat van leren. Ja. <laughs> je bent uh, nu dus voorzitter van de Jongerenbond. Je was al vicevoorzitter van de landelijke studentenvakbond. Dat is ook altijd een goede opstap. Het is in elk geval iets waar je ontzettend veel ervaring mee opdoet. Bestuurlijke ervaring mee opdoet. Ja, dan? zeker. In deze tijd het was een. Uh... Twee jaar terug is dat, ben ik daarmee begonnen. En toen was het een hele interessante tijd... omdat er toen heel veel over die bezuinigingen te doen was. Er kwamen die commissies die die voorstellen gingen berekenen. En toen kwam de discussie over... Ja, die studenten moeten eigenlijk maar wat meer betalen. Maar ondertussen zeiden wij eigenlijk... Ja, het onderwijs wordt steeds uh, slechter... en we moeten er meer voor betalen. Mooi doel. Ja. Nou, dat ja. heeft ook geleid tot demonstraties... waarvan in januari nog een groot opmerking. Je op viel gewoon in een, een hartstikke goede tijd... maar meteen veel ervaring opdoen. Ja, heel, ja. Zeker? Hey, uh, de, uh, Dit kabinet heeft toch verschillende dingen teruggedraaid. Hè? Is, da, is daar ook iets van teruggedraaid? Nee, het ze hebben uitgesteld in die zin de, de langstudeerboete. Dat, dat houdt dus in dat je 3000 euro oh ja, dat uh, extra gedaan, moet ja. betalen op het moment dat je te lang studeert. Die is niet, uh, niet teruggedraaid, maar een jaar uitgesteld. Omdat de SGP daarvoor in de Eerste Kamer wel een uitzonderingetje wil maken. Ja, maar dat is eigenlijk natuurlijk een hele rare regel. En daarbij... In de studiefinanciering wordt in de master straks ook nog een leenstelsel. En de OV-kaart wordt ook aangetornd. Dus het houdt een keer ja. op. Het is niet meer zoals het 30 jaar geleden was. Ja. Dennis, voor we verder gaan, je hebt even wat uit te leggen. Want Ger keek vanochtend een beetje vreemd op toen, vreemd op, toen hij hoorde dat jij kwam. Want zei hey Ger. Waarom is deze Dennis Wiersma niet? In woorden, bij Arnhem. <laughs> Want? <laughs> Want? Daar hebben jullie de start van een vakantiewerkcampagne. <laughs> ja. En nou ben jij daar niet. Nee. En dat gaat vakantiewerk gaat dus om jeugd. Ja. Ben jij niet, maar je vicevoorzitter voorzitter ook niet. Nee, maar de voorzitter van de FNV wel. Hè? En oh, ja, okay. we hebben het beleid nou ja, dat toch dat dat iets. overal maar één voorzitter te plaatsen. Dat is wel... Uh, <laughs> maar nee, dat is wel wat Ger zegt. Dat is nou bij uitstek hartstikke belangrijk ja. voor FNV Jong. Vakantiewerk. Het wel? Nee, nee, ja. nee. Wij, wij doen elk jaar die vakantiewerkcampagne. En we doen ook elk Elk jaar bezoeken we ook bedrijven. En dat doen we ook dit jaar. En we hebben tussen de tussen nou een stuk of tien bedrijven gaan we bezoeken. Um, en we kijken daar hoe het gaat met vakantiewerk. Want er is ook een onderzoek geweest ook van de arbeidsinspectie. En daar blijkt eigenlijk dat het vaak niet zo goed geregeld is met die vakantiewerkers. Dus werkgevers nemen het niet zo nauw met pauzes, niet met een contract. Soms ook krijgen ze gewoon te weinig betaald. Ja. Nou ja, en daarvoor gaan we het rond in. Maar ik hoef niet overal mee naartoe. Maar nee. dinsdag zijn we in Maasdijk bij de Kombifliet. Dat is een, een telersbureau met, met vijf verschillende groenteterers. En daar, uh, daar zal ik dan wel, denk ik. Zijn. Maar vandaag waren jullie bij het verzorgingshuis uh, Kareas. Ja, wat is dat precies? Ja, het is een verzorgingshuis waar ze ook uh, waar ze zorg verlenen. Ook uh, alfa-hulp en uh, dat, dat soort zorg eigenlijk. Um, maar ook uh, ouderen die aanleunzorg nodig hebben. En daar dus, werken uh, ook veel jongeren. Daar werken, volgens mij werken dat tussen de 10 en 15 vakantiewerkers ja, En nou, als wat? we het over jongeren hebben, eventjes, zijn dat dan 17, 18 jarig Of zijn het de, de mensen onder de 16 ook echt nog? Ja. Ja, ik durf niet precies de, die leeftijdscategorie te zeggen. Maar het, het, het, het is in het algemeen dat je al op je vijftiende wel al begint al met vakantiewerk. Dat zijn toch die ouders die zeggen, ja god, uh, ga eens wat doen ja. in je vakantie. Er staat uh, nog een wettelijke regeling voor eigenlijk. Mag je ook op je twaalfde vakantiewerk doen? Nee, dan wordt het wel precair. Kijk, je moet uh, Het is wel op dit moment. Uh, er wordt wel getornd aan die regels. Hè. Het is ook zo dat je nu als 15-jarige. mag je tot bijvoorbeeld 9 uur doorwerken. Ja. Dat, uh, dat, dat zijn voorstellen om die regels wat op te rekken. Maar er zitten natuurlijk wel grenzen aan. En dat ook vanaf. Uh, hoe raad je begint en wat je ja. werk is. En als je gevaarlijk werk doet, dan, uh, dan moet je wel oppassen. En het blijkt toch dat vaak de veiligheid ook nog niet uh, helemaal ja. goed geregeld is. Jullie hebben elk jaar een, een, een, ja, hoe moet je zeggen, een doel voor ogen met die campagne. Je pikt er één ding uit. Wat is er dit jaar? Ja, dit jaar is het eigenlijk respect. En, en dat, dat zie je dus wel in die, in die dingen die ik noemde. Uh, soms heb je geen contract. Vijf procent van de vakantiewerkers heeft dat niet. Dus je krijgt hmm. gewoon een soort zwart werk. Ja. Uh, maar ook uh, werkgevers vinden het ook eigenlijk heel normaal om geen pauzes te geven. Of niet uit te betalen als je ziek bent. Of, of overwerk niet te betalen. Dus tot 20% van de vakantiewerkers die werkt gewoon langer door dan die moet. Krijgt het niet betaald. Dat heeft met respect te maken. Je werkt je de hele vakantie uit de naad. Nou kom op, he, uh, heeft het ook, ook met respect voor. te maken uh, dat er überhaupt voordat je aan zo'n werkje begint dit soort dingen afgesproken wordt? Ook al wordt er afgesproken geen pauze, maar dat er over gepraat wordt. Ja. Want dat het, gebeurt niet. En, en daar zit ook de verantwoordelijkheid van de vakantiewerker. He, je moet ook gewoon uh, vragen wat zijn mijn rechten en plichten. Überhaupt wat is mijn CAO? CAO, collectieve arbeidsovereenkomst. Kennen veel jongeren niet. Wat daarin staat, weten ze dus niet. Overleg dat met je ouders, bel de vakbond. Maar heb door waar je recht op hebt. En probeer ook te onderhandelen over het ja. loon. Want daar is, dat is voor ons ook een belangrijk punt geweest. Het blijkt dat als je dat doet, dat het vaak loont. Een op de vijf werkgevers zegt. Nou, ik wil best wel wat dan meer mee betalen als je dat vraagt. Ja. Okay. Zeg het gaat ook niet om, om een paar jongeren. Hè? Het, ik klas dat het om een miljoen jongeren per jaar gaat vakantiewerk ja. doen. Ja, dat zijn er veel. Ja. Is ja. het nou zo dat die halve economie van Nederland... kraken tot stilstand komt als ze er niet waren? Ja, ik, ik, ik weet niet. Het zijn, het zijn natuurlijk uh, doorsnee uh, vaak uh, klusjes en dingen die gebeuren moeten... die ook de rest van het jaar gebeuren moeten, hmm. denk ik. Maar... Hmm. Ik kan me wel voorstellen dat een bedrijf soms wat opspaart. Uh, wat dingetjes die een beetje vervelend zijn. Ja, ja, en natuurlijk de seizoensgebonden bedrijven. Seizoen, ja, de, de bollen, yep. plukken. Dat zijn natuurlijk typisch van die zomerbedrijven. En jouw vader, die heeft een snackbar En IJssalon, en die ijssalon. werkt ook met vakantiewerkers. Die... Nee, neem ja. ik aan. Ja, en die wil eigenlijk het goedkoopste vakantiewerkers. Dus dat is een voorbeeld van een werkgever. Waarvan ik zou zeggen: ja, jongen, die vakantiewerkers die werken hard voor jou. Uh, laat zien dat je ze waardeert. En voel dat ook in die portemonnee. En ja. waarom doet hij dat niet? Wat, wat zegt hij dan als je dat zegt? Nou, dan zegt hij, ja, ik zit in Vraan, ik heb het al zwaar genoeg. Uh, uh, de, het, weer raam, raam, schaam, het, het, het weer zat ook al niet mee deze zomer. En uh, dat ijs wil ook niet verkopen. Dit is mijn eerste jaar, als je net begonnen met die ijssalon. Dus kijk, dan krijg je dat terug. Maar het, het zit natuurlijk ook in regels als minimum jeugdroon. Dat is in, in, in Nederland gewoon het waarschijnlijk bijna van Europa. Op ja. Malta, na, nou, nou heb ik het over Malta. Alle andere landen is dat gewoon hoger. Hier krijg je als je 18 bent, 3,50. Als je 16 bent, 2,50. Nou ja, goed. Laten we die uh, gewoon eigenlijk gewoon afschaffen. Uh, want, Nederland voert ja. eigenlijk wel in toenemende mate uh, slechte lijstjes aan, hè, geloof ik. Ja. De kinderopvang. Dat soort dingen bij elkaar. In, uh, als je kijkt naar naar de jongeren aan zich en de uitdagingen waar wij mee te maken hebben. Ja. Nou ja, kijk naar de financiële crisis, de, de, de beurzen eh, zakken naar beneden. Ook ouders die zeggen eigenlijk massaal... ja, ik verwacht dat mijn kinderen het later slechter krijgen. Ja. En ook ja, grote bezuinigingen en, en jongeren die zich ook echt wel zorgen maken. Maar je ja. zei, het heeft ook iets van, ik verwacht dat wij het later slechter krijgen... en daar leggen we ons bij neer. Er is ook wel een soort... Ja, nou ja... Je, je, je, je, weinig op de barricade staan. Je legt je daar niet bij neer, maar kijk, ik, ik ken mensen in, in de Wajong die zeggen ten einde raad zijn. met dat wat zijn het kabinet jongen handicapten. Jongen handicapten. Handicapten, ja. Ja, jong gehandicapten, die echt een einde raad zijn. Mijn zusje is dat overigens ook. Maar die echt een einde raad zijn, omdat ze er straks gewoon uitgeflikkerd worden. De helft wordt er uitgegooid. Ik ken ook mensen, uh, gewoon allochtonen jongeren... die staan te springen om een baan... maar even een beetje begeleiding nodig hebben. En ik ken ook mensen op het mbo die zeggen... mijn school maakt er gewoon een bende van. Ik krijg hier niet wat ik verdien en ik leer geen ene zak. Ik wil zo meteen even ja. heel uitgebreid -right met je... want je bent uiteindelijk uh, de leider van de FNV Jong over... <laughs> pensioenen praten en over al dat gekrakeel binnen de FNV, ja. maar jij geeft een te mooi bruggetje om niet even te wijzen op het feit dat jij lid bent van de VVD. Ja. En als ik je zo hoor, dan kan dit kabinet in jouw ogen volgens mij helemaal geen goed doen. Je hebt het over die bezuiniging op de Wajong, waar het Maalveld ja. vol voor heeft gestaan, of al die ja. dingen. Het lidmaatschap met de VVD ontgaat mij enigszins. Ja, ik, ik... Ja, die, die hokjes, dat is altijd wel interessant. Als de Het is nou eenmaal in... een hokje waar je Zeker, zelf in bent gaan zitten. Abso oh, nee, <laughs> joh, absoluut. ik zitten wel meer hokjes. LSB is ook zo'n hokje. Hè. Dat is dan weer typisch links. Dus uh, als je die baken optelt... Kom je misschien maar ik bedoel, jouw leider, Rutte, <laughs> jouw leider Rutte is niet jouw vriendje op dit moment. Nee, het, nee. Ik is wil we gewoon weten, hoe knoop je die twee dingen <laughs> aan elkaar? Nee, het is, nou ja, dat is een terechte vraag. Alleen, als de wereld in brand staat... en ik, ik heb het gevoel dat het voor jongeren echt aan de hand is... dan doet het er niet toe in welk kokje je zit... maar moet je echt gaan blussen en moet je iets gaan, gaan verzinnen. En die dingen die ik noemde, die, die jong, de mbo's die echt slecht onderwijs hebben... de allogtone die over de 20 procent is... Um, dat soort dingen bij elkaar... Dan heb ik het idee dat jongeren in Nederland niet topprioriteit nummer één zijn. En dat is mijn ambitie. Om in ieder geval over drie jaar, als er een nieuw kabinet komt, om het regeerakkoord dan, nou ja, geef het maar de naam Jongeren topprioriteit nummer één. Of iets dergelijks te mijn... Doe je het dus heel goed, want je zegt: die hokjes, wat een onzin of ik dan VVD, Partij van de Arbeid, ja. wat dan ook ben. De FNV is een vakbond. En die moet staan voor iedereen. En daarom ben ik daarheen gegaan. Dat is jouw reden. Precies. En ja. volgens mij is het een heel goed uh, liberale traditie... op het moment dat, uh, dat je een kabinet hebt of een regering... dat daar mensen zich tegen kunnen mobiliseren... om aan te geven dat iets beter kan. Uh, en ik pas daar volgens mij heel goed in. En ik heb mm. daar helemaal geen moeite mee. Sterk nog, ik heb echt het gevoel dat we dingen hier uh, anders moeten doen. Maar daar zie ik het ook al voor me. Want als je klaar bent met F voorzitter van FvV Jong zijn... dan heb je mooi missiewerk te doen bij de VVD. Ja, missiewerken. Op zending. Op zending <laughs> naar de VVD ga ik. Nou ja, goed... Ik, ik, het gaat mij om dat alle politieke partijen dat doen. Als je kijkt nu naar het aantal kies, naar de kiesgerechtigden in Nederland... is hoeveel denken jullie dat er onder de, 25, onder de 35 jaar zijn? Hoeveel van, procent de van de kiesgerechtigden? Van de kiesgerechtigden. Ik zou het aan mijn hoofd niet weten. Nou, dat is 25 procent ongeveer. Hmm. Hè, dan kan je nagaan dat het politieke belang... ligt eerder boven de 35. Zeker als je kijkt naar de, politieke, naar de politiek op dit moment... waar het vaak gaat over nou, hoe krijgen we zoveel mogelijk stemmen... Hè, hoe krijg ik hier hmm. die zetels vol... Dan, heb je bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrekken, is interessanter dan even investeren in het onderwijs hm. of even die waarjong overheen te houden of die mensen wat meer hulp geven. Dus jij zegt het is allemaal electoraal gewinnen aangezien de jeugd een minder grote groep is dan de grijsaars is het allemaal niet zo van belang. Ja, het is echt veel te veel. Wat doet de overheid voor mij eigen belang voorop en dan moet nu. Zullen we dan een keer iets anders even naar dat pensioenakkoord gaan? Ja, even heel ruw weg. Ja. In stappen gaat het, gaat de pensioengerechte leeftijd omhoog. Uh, de bedoeling is dat de AOW uh, later ook wat omhoog gaat... dat mensen toch de keuze hebben om op 65 uit, uit te stappen. Nou, Dan komt het meer. Enorm gek krakeel. heel hoeven we allemaal niet uit te leggen. Nee. Maar jullie... Jij viel er trouwens middenin. Het en... was je eerste avond vergaderen ja. met, uh, met de bond. ja. ja was je eerste werkdag, nacht ook, tevens. Een goede doop is dat dan, hè? Ja, noemen ze dat. Ja, ja, ja het was, uh, was wel even wennen. Ja, je valt midden in de discussie. Ja, het gekke was dat er uh, ook voor jullie gepraat is. Hè? Ook leraren die zeiden, ja, de jeugd ja. Die is uh, de klos met dit akkoord. Maar jullie zijn voor dit akkoord. Ja. En, maar volmondig, ja. Ja, uh, ook omdat als je in, in deze discussie nog nuance gaat aanbrengen... dan uh, zit je, over, voordat je het weet, ergens in een bos waar je niet wil zitten... Uh, maar het is wel belangrijk om uh, voor ogen te hebben wat de situatie is. En het gaat om heel veel jongeren. We hebben nu toch 3-4 miljoen jongeren... die hier uiteindelijk over 30, 40 jaar met pensioen uh, willen. Dan heb je het ook over uh, de stukadoor die uh, nu gewoon één dag in de week werkt voor, uh, voor zijn pensioen. Hm. Nou, dat is een spaarpot die je opbouwt. En je wil al wel dat die spaarpot straks wat waard is. Nou ja, we leven steeds langer, dus je hebt langer die spaarpot nodig. Dan kan je of zeggen, nou, ik doe wat minder pensioen... of je zegt, ik gooi die premie omhoog... Of je zegt, ik werk wat langer door. Uh -huh. Wij zeggen, werk wat langer door. Dan hou je die premie nu stabiel. Dat wordt geregeld. En dan zorg je ook later dat je nog een redelijk pensioen hebt. Nou ja, wij zijn daarvoor. Dus je moet dat aanpassen. Daarbij zeggen wij natuurlijk wel... Nou, je moet wel in de gaten houden dat er... Uh, hoe je die risico's verdeelt uiteindelijk. En dat jongeren niet onnodig veel risico's krijgen. En op het moment dat zij veel risico lopen... dat ze uiteindelijk misschien ook wat meer uh, profijt daarvan hebben. Dus een mix tussen rendement en risico. Maar de, ja. dat zijn dingen die maar kan Maar ik vindt de jong, jong FNV aardig in balans? En het grappige is dat er ja. is een aantal bonden, niet de minste... die dus enorme mot maken nu, hè, die het ja. maar zowel jong als oud van het FNV, de AMBO en FNV Jong... staan gewoon achter dit akkoord ja. waaruit je op zou kunnen maken... dat het voor beide groeperingen het beste uitgehaald is wat eruit te halen. Maar waar valt, ligt hetzelfde he? belang precies bij ouderen en jongeren? Nou ja, als, als ik de ouderen moet geloven... Dan, dan komt daar meer het bewustzijn, wat ik hoop dat in de hele samenleving komt... van ja, hoe wil je nou je land achterlaten aan je, aan je kinderen en kleinkinderen? Uh, en dan wil je ook dat zij een goed pensioen kunnen opbouwen. We hebben nu vier werkende 1,65-plussen. Dat worden straks twee op één. Nou ja, die moeten ook de AOW gaan opbrengen. Als je wil dat het allemaal goed geregeld wordt... wil je ook dat het pensioen voor de jongeren goed geregeld is. Dat zien zij. En als je kijkt naar de andere partijen... die ook dingen zeggen over die pensioen... naar nou waar ik voor vrees en wat je ook dit moment ziet... Uh, net als in de politiek, het, het, ook in pensioenfondsen ligt het belang vaak boven de 35. En uh, hoe ouder je bent, hoe minder belang je hebt om risico te lopen. Want dan heb je al die pot gespaard en dan denk je, ik wil gewoon dat geld. En ja. uh, dat hoeft geen ja. rendement gemaakt te worden. Maar als je geen rendement maakt en je keert wel uit... dan heb je op een gegeven moment een kleine pot. Nou, ja. Die moet door jongeren verdeeld worden en dan krijg je gewoon minder geld. Ja. En op het moment dat je nu daarin meegaat met dat defensieve beleid... Ik, het klinkt allemaal wel heel leuk dat, dat, dat, dat, dat je heel veel risico loopt... maar om echt wat van je pensioen te maken... het drie-vierde wordt gemaakt door rendement. Dan moet je dus nu echt voor jongeren kiezen. Ja. En dat doet dit akkoord wel. Wat vind jij de manier waarop er over binnen, de bond, vak, binnen de vakbeweging over gediscussieerd wordt? Wat vind je daarvan? De toonhoogte en zo? Nou, mijn, mijn ambitie ook is om de vakbond wat meer seksappeal te geven... Mm -hmm. En, ik twijfel en dat doet wel deze op... toonhoogte niet. Om je geeft door mensen een beetje in een hoek te zetten. Ik heb nou. daar zelf ook af en toe wel wat van meegekregen. En ik moet zeggen... Uh... Het motiveert mij wel weer meer om het, juist die vakbond uh, te laten zien dat die voor iedereen is. Precies, maar hoe en krijg jij bijvoorbeeld jou, jouw eigen achterban, er zijn natuurlijk meer, maar toch voornamelijk de jongeren. Hoe krijg jij die gemobiliseerd? Je ziet, je hebt dat zelf ergens in een interview gezegd. Ja. Niet vaak uh, 10.000, 15 en 16-jarigen op het Malieveld staan. Precies. Jij bent bevlogen, hoe krijg je ze erbij? Hoe je ze van het feit dat het echt van het allergrootste belang is? ja. Voor oud en jong. En dat is, precies mijn, dat is eigenlijk mijn tweede ambitie. Want je, je kan wel zeggen: jongeren, prioriteit nummer één. Als ik leuk. Nieuwe titel in het regierakkoord. Nou, dat kunnen we regelen. Maar dan nog: ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, dan moet je dus die jongeren activeren. Die moeten bewust zijn: hé, hey, uh, dit gaat over mij. De wereld staat in brand. En als hoe we nu niet iets uit? doen. Hoe kom je dit ondoordringbare bos, wat je al zei, waar je in terecht komt? Als je dan ja. pensioen hebt, bijvoorbeeld. Nou, dat is Jouw een terechte vraag? vraag. Dat is een terechte vraag. Maar dat, dat zit hem ook. In, in, in dat jongeren uh, misschien een beetje, uh, nou ja, of nou ja, dom willen worden gehouden, weet ik niet. Maar je ziet nu in, in Spanje is een heel groot probleem met jeugdwerkloosheid. Gaan ze massaal te ja. In Engeland uh, zijn jongeren ook ontevreden. Ik heb wel het idee dat het steeds meer landt. Maar kijk, je, je, je zou ook uh, heel duidelijk moeten maken waar nou al die problemen zitten. En ik heb net een rijtje genoemd van het MBO, de Algetoon Jeugdwerkloosheid en lage lonen. Maar je hebt het ook over flexcontracten, uh, meer uh, dan de helft van de uh, mensen in flexibele schil zijn onder de 35. Dus het, alles bij elkaar. Uh, en ook in het onderwijs wordt er een bende van gemaakt. Heb je, moet je als jongen echt gaan zeggen... Dank. tot hier en niet verder. En nu zijn wij met z'n allen de baas. Dennis Wiersma van FNV Jong. Hm, Laten we getwijfeld worden. van FNV wat ouder... en misschien nog wel eens in een kabinet. Heel erg hartelijk bedankt. Blijf Dag luisteren gedaan. naar de Villa. Na het nieuws zijn we bij u terug... met ons eigen politieke vragenuurtje. Ons politieke panel. Tot zometeen.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 Juist nu. WorldTicketCenter.nl verkozen tot beste vliegtickets uit van Nederland. WorldTicketCenter.nl. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atomstroom.nl. Dit is Radio 1.